Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Zorg dat je de komende weken je coronapapieren echt goed op orde hebt. Vakantiegangers die terugrijden naar Nederland kunnen vanaf zondag worden gecheckt. De Marche C gaat vooral langs de grens met België in mobiele teams op pad om onaangekondigde steekproeven te doen. Je moet dan kunnen aantonen dat je helemaal bent geprikt, hersteld of negatief getest. Heb je de bol niet op orde, dan krijg je geen waarschuwing, maar direct een boete van 95 euro. De Wit-Russische sporter Kristina Timanovskaya is vanuit Tokio onderweg naar Oostenrijk. Of dat haar eindbestemming is, is niet duidelijk. Timanovskaya is bang dat ze in haar eigen land wordt gestraft... omdat ze op de Olympische Spelen kritiek had op haar coaches. wit rusland is een dictatuur waar kritische mensen hun leven niet zeker zijn. Timanovskaya's man heeft kunnen vluchten naar Oekraïne. In het Nationaal Park de Hoge Veluwe loopt een wolf rond. En dat is opmerkelijk, want er is juist een hek neergezet om hem buiten te houden. De wolf heeft ook al toegeslagen en een paar moeflons, een soort witte schapen, gedood. De die heeft daar een kadaver gevonden of resten gevonden zeg maar, waarvan hij waarvan die, toen hij die nog redelijk compleet was nee, met zekerheid kon zeggen dat het door een wolf gegrepen was. Want hoe weet je dat met zekerheid? Nou, dat, dat, dat kun je zien, happen, happen eruit en klaar. De beheerder van het park denkt dat mensen expres gaten in het hek hebben gemaakt om de wolf binnen te laten of om zelf gratis het park in te kunnen. Het record aantal medailles op de Olympische Spelen in Tokio komt steeds dichterbij. Nederland heeft er nu 22 binnengehaald. Drie minder dan in 2000 in Sydney. Femke Bol is een van de succesnummers. Ze haalde vannacht brons op de 400 meter horde. Nu gaat het om de eindspint. Ze ligt achter. Ze ligt op de derde plaats en nu moet ze komen. Maar ze komt niet. Ze haalt een medaille. Dat is zeker. Maar wie wint de goud? Het is in ieder geval de derde mooie plaats. Een medaille voor Femke Bol. 21 jaar. En Sharon van Rauwendaal won zilver bij 10 kilometer open water zwemmen. Het goud ging naar Brazilië. Bij die wedstrijd was er nog een opmerkelijk moment. Daar, onder in beeld. Een vis. <laughs> Dat was geen kleintje. <laughs> Omdat de Nederlandse hockeyvrouwen en bokser Noeska Fontijn ook sowieso een medaille pakken... zijn we nog maar één plak verwijderd van het record. Het weer vanmiddag kan weer een bui vallen, mogelijk met onweer en veel regen. Het wordt een graad of 21. Morgen verandert er weinig.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 Papa Chico sing this song, all the people failing, they go Papa Chico, you're the sun, all the children don't want a gun Papa Chico's playing this song, all the people are turning around Papa Chico, move your eyes, they discover it eating the ice Papa Chico sing this song, all the people failing, they go you the one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 Dang dang dang little little dang dang didi duro duro duro dang little dang dang dang little all day little little dang dang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 En je hoort na al die jaren wie niet de weg is, is gezien. di dan. di dan. di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 Biervleugels men heeft kort geknipt, hun gezang is haast verstomd.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 Beetje eenzaam in deze vreemde tijd. Dus laten we dansen in het verre licht, samen in dat blauwe licht. En eventjes zweven door de eeuwigheid. Ja, laten we dansen in het sterrenlicht, samen. Dat blauwe licht en een beetje zweven door de eeuwigheid en een beetje zweven door de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 We come. Full play.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 Gonna no. find one there, don't ask. Breathe at the flag. Dat was Flat Top Joint, nu nog Kishozo en Misery, wat een afwisseling.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 were the power. Cranking up the sound. It's coming your direction. It's headed to your town. We're kicking up dust, blowing off steam. Let's get nuts now. world. Triple play. Triple play. Triple play. I'm not gonna lay around and whine and moan 'cause somebody done done me wrong. around and sing some old sad song I believe I'll take the chance, dance the dance It might be wrong, but then again it might be right There's no way of knowing what tomorrow brings Life's too short to waste it, I say I'm D.F.M. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. D.F.M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.